Uur. Gert Huyk met het In heel Frankrijk zijn er vandaag weer protesten van gele hesjes. Manifestaties staan gepland in onder meer Parijs, Marseille en Toulouse. In een oproep wordt mensen gevraagd iemand mee te nemen naar de protesten... die tot nu toe niet heeft meegelopen. Zo hopen ze opnieuw duizenden mensen op de been te brengen. Gele hesjes in Parijs willen de mensen herdenken... die bij de manifestaties gewond zijn geraakt of om het leven gekomen. De regeringspartijen CDA en D66 willen een versoepeling van de regels rond het kinderpardon. Ze willen onder meer dat staatssecretaris Harbers opnieuw kijkt naar de 400 tot 700 zaken die tot nu toe buiten het kinderpardon vielen. Een groot deel van die kinderen woont al jaren in Nederland of is hier geboren. Het CDA wil dat Harbers desnoods in alle gevallen zijn speciale bevoegdheid gebruikt om kinderen en hun ouders alsnog asiel te verlenen.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 Dat zegt speciaal aanklager Robert Muller in een verklaring. BuzzFeed schreef gisteren op basis van anonieme bronnen... dat Trump wilde dat Cohen onder Ede loog over een vastgoedproject in Moskou. Maar de speciaal aanklager laat dus weten dat het artikel niet juist is. Het weer door lichte vorst is het plaatselijk glad en plaatselijk mistig. Verder vandaag zon en wolkenvelden. Het blijft vrijwel droog en het wordt 2 of 3 graden. Pracht kan het plaatselijk 7 graden gaan vriezen... Morgen is het vrij zondag, voor het middags 2 graden. Maandag weinig verandering. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er is wat vertraging door een ongeluk op de A4. Van Den Haag naar Amsterdam, bij de hoek 3 kilometer file. Twee rijstroken zijn er dicht. kost je ongeveer 5 minuten extra. Tot zover de verkeersinformatie.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 Veel mensen aan de tafel, het is geen gezicht. Ik kan die route nu belopen met mogen ogen dicht. Je weet precies wat ik ga zeggen, ik weet het ook van jou. En op het eind vertel ik vast, hoeveel ik van je ha. En daarna slaan de deuren weer en breekt de weer een glas. En daarna valt de weer een tranen, pak ik weer de tas. En daarna hou ik je weer stevig vast. Uh, en leg mijn kleren weer terug in de klas. Dus, ik hou je nog een poosje vast Man, Dat vergeet je nog hoe boos je was Maar de pijn blijft zitten, dus het helpt niet Het dus, dus waarschijnlijk het is het morgen weer hetzelfde hey, De tekst noemt op hetzelfde neer en dezelfde beat Een soort van gouden verp op een blok verdriet. Conflicten ik zijn normaal, maar dan moet ons niet verstikken, Mijn tranen vallen niet, dus ik laat het liedje snikken Het duurt te lang. we gaan hier al een, een tijdje en, en we moeten doen, dus voor de laatste, laatste keer het spijt, spijt. Me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 De politiek als algemeen. Je bent nee, je, nu een jaar hier in Zandvoort in de gemeenteraad. Nee, het valt me niet tegen. Ik vind het, een, ik vind het alleen maar leuk eigenlijk. Ik heb uh, dingen al meegemaakt die ik eigenlijk anders nooit mee had, zou maken in mijn leven. Dus Ik vind het eigenlijk wel heel erg leuk. Ja, het zijn niet alleen de commissie en de raadsvergadering, maar je moet ook nog de stukken lezen allemaal. De stukken, de avonden er omheen, uh, Avonden over projecten, avonden over uh, daarbij spijkeren. Uh, dat hebben we ook vaak gehad over de sociale basis hebben we een hele avond gehad. Uh, over de kijk krijgen we binnenkort nog een hele avond.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 Ja, daar staan we nu sta voor. Laten we toch eerlijk zijn. Zandvoort is nou niet de, de grootste dorp aan de, de kust van uh, Europa. Ja, maar wel het spannendste. Ja. Maar wel het spannendste. Maar dan moeten we toch ook in staat zijn om in zes maanden iemand te vinden die daarbij past. Uh, als we daar nog over... Als dat na september dat nog is mijn mening ook. Hebben. Maar ja. het is niet alleen aan de raad om dat te bepalen. Het is ook aan de commissaris van de koning. Het ja. is dus, ja. Dus denk hebben ik vooral aan de commissaris ja. zelfs. Hebben de fractievoorzitters daar al over vergaderd met elkaar? Dat dus ja. ja. de raad. Hebben de fractievoorzitters al vergaderd erover? Wat nu?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 Uh, op over welke? De... Uh, uh, niet op... over, over bepaalde paviljoens, maar uh, met name over de besluitvorming. Ja, in principe. Kijk, op dit moment zijn ze druk bezig met alle banketten weer op te, te hogen en te schuiven en dergelijke. En over een week dan gaan ze druk beginnen om de tent weer op te bouwen. Uh, ja, vijf stuks die staan er en die ja. blijven er staan, die hoeven ze niet te doen. Ja. Het is natuurlijk waanzinnig. Half oktober moeten ze weg.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 We hebben hier in een commissieverband uh, in, in december 2017... Ik was overigens zelf niet aanwezig, maar goed, uh, gelukkig hebben we de banden wel. En daarom was toch duidelijk dat uh, het, ja, ja, het grootste deel van die commissie... en dus ook van de Raad... Uh, tegen het verder uitbreiden van jaar rond pavilions was. Juist. Tenminste, in maart is er nog... Maar waarom?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 Het schuurt gewoon op de manier waarop. En dat vinden we echt heel erg jammer. Klopt, maar we de gaan gedachtegang even, is te begrijpen. Ja. We gaan even verder denken. Want deze mensen willen natuurlijk met de nieuwbouw nu zo snel mogelijk starten. Want het zomerseizoen komt eraan. Klopt. Dus als de, de raad over een paar weken gaat besluiten: van ja, het kan niet anders, maar dit is akkoord. dan gaat de volgende dag de heimmachine ja. er naartoe.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 Om te kijken of dat zinnetje echt klopt. Volgens mij komt de wethouder er ook nog op terug. Ja, volgens worden. mij stond dat niet in de motie, maar in de. Even hey, voor de duidelijkheid, Talasse, ja, maar waar, waar ligt Havana? Havana, dat ligt volgens mij. Uh, helemaal, helemaal in de Zuiden. Ja, in de Zuiden. Ja. Ja. En Talasse en, uh, ligt hier bij, uh, bij voor Palace. Oké. Okay.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 Dat het mooi weer mag zijn, hè? zoals dat afgelopen jaar. Oh, nou, als dat zou kunnen. beetje warmer zo lekker dan nu, hè? En nu gaan we naar een, een toontje lager. En ik weet niet of dat geldt voor de politiek. Of dat met het ontvangen onderwijs. Mag af en toe wel een toontje lager hoor. Nee hoor. Dank voor uw komst.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 Wanneer begin je met filmen? We gaan draaien op 2 februari. Dat is de eerste draaidag. En waar?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 Ja, en je wist van niets En je nee. man wel. Ja, hij nee, heeft iets ja. Ja. En Roy ook. Ja. Ja. Dat, is, dat is leuk, toch? Ja, precies. Ja, ik ben daar heel blij mee. Nee, dat ben ik echt. En, en uh, lieve, lieve Connie, ja. dan, dan zie je opeens zo'n bericht weer in de krant staan... over uh, een, een, een, een, een, de zondstroom Stroom. hier ja. op de Toerbeckstraat. Een groep mensen die een, uh, even een... een, een, een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 En je ziet de mensen opstaan en ja. gaan bewegen ja. en, en Geweldig. een beetje ja. dansen en ja. mee proberen te zingen. Ja, ik ben daar helemaal voor. Helemaal voor. Fantastisch vind ik dat. Maar eh, wat kan jij nog meer? Wat kan jij er meer aan doen?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 Nou, ja, de, we, ouderen. de ouderen. Nou, het gaat heel erg goed. En die dinsdagavond is helemaal subliem. Maar, maar, maar hoeveel kost het nu als ik zet, uh, oh, oh, je thuis te luisteren? Wil je toch weten? Want ik moet maar betalen. Tis, als u, ja. uh, volgens mij is het. Uh, ja, dan moet je eigenlijk naar pluspunt bellen. Dat weet ik niet precies, want het is niet Aha. mijn dansschool. Okay. Moet je even naar Anita Dane bellen, dat zeg ik altijd. Uh, even ah, kijken wat. Ja, ww.dens.nl. Even kijken wat het kost. Want ik ja, weet ik niet weet precies. Weet nou. ja. je Roy het niet? Roy weet het misschien. Nee, oh, zo ja. oh, Die is misschien weg. Maar oh. ja. deze twee ja. weet het in ieder geval niet. Nee. nee. nee. nee, nee, nee. Nou, ik, ik dacht zoiets van 10 lessen: dat het iets een, kaart, een, een, een stripkaart kan kopen. 10 lessen voor 70 euro. Ah, ja. okay. dus, dus dat is, dat is redelijk. 70 euro per keer. Ja. Ja. Ja. Dus dat is redelijk. Maar als daar een, een kleine maar subsidie bij wel... komt, is het natuurlijk nog uh, ja. mooier. Maar eventjes, je komt daar niet om dansen te leren.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 Ja, maar dan ben ik later moet je de hele dansje leren. Ja, en, nog, en dan zeg ik van... Weet u het nog? Nou, laten we het even proberen. Dus dan gaan we weer verder met dansen. Dus leren een hele dans. En het is echt heel pittig. Heel pittig. En één keer per jaar onoptreden? Uh, ik heb het net zo over gehad. Ja, we moesten even over nadenken. <laughs> maar het lijkt me fantastisch, hoor. Ja. Ja, omdat het heel bijzonder Maar ik vind het zo leuk dat, dat mensen daar een plezier in hebben. Hè. Dat bewegen. Ja, maar het is Ik, ga, ik ga nog nog keer zeggen. Dinsdag ja. van...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 Kijk, ja. daar, Kijk. Komt daar komt hij. Gratis test. Ja. En ja, gratis test. Ja. En het begint om 1 uh, uur. En die les die geef ik. Hartstikke leuk. Nee, oh nee dus. En haal het nog een keer hoor. De voetjes gaan van de vloer. Op zondag 3 maart. 3 maart. Op zondag 3 maart. Moet je aanmelden van tevoren? Uh, dat, nee. nee. Gewoon komen? Gewoon komen. Ja. Moet je je balschoenen aan? Nee, fitness schoenen aan. Oké. Okay. Ja. ja het is weer wat anders ja. Okay. nou ja maar een beetje op gymschool kan je ook heel goed dansen oké okay. kijk maar naar de wedstrijdszorg was altijd op gym uh, uh, uh, ja. gaan we de de, en, en gewoon ja, naar even. de agenda de kosten nog eventjes 10 lessen 70 euro. Hoor, jij zit er ook bij. Had uh... ik me goed herinner. Hij weet het niet, maar dat weet bij de ja, plus. Volgens mij ook. wel, 10 lessen voor 70 nou, euro. Ik weet niet precies. Ik nog een bedankt voor uw complex. Hartelijk dank. Hartelijk bedankt ik hoop dat u weer <coughs> succes hebt zoals altijd. Ja, ik hoop ook voor de, voor de ouderen hoop ik het ook, uh, ben ik echt. Het is uh, heel leuk om te doen. En ik zou zeggen, uh, kom eens een keer langs om te kijken hè, hoe we het doen. Meedoen mag ook. Dankjewel. Dankjewel, hè. Okay. Voordat we naar de agenda gaan. Ga... Good evening. This is the Intergalactic Operator. Can I help you? Yes. I'm trying to reach Flight Commander P. R. Johnson's on Mars flight 2247. Very well. Hold on, please. Yes. Sir. Thank you, Operator. Baby, were you sleeping? Het einde van dit tweede uur van Goedemorgen Zandvoort. En dat betekent dat het tijd is om nog even de agenda door te lopen. voor de komende dagen. Roy, wat hebben we? We hebben een heleboel. Uh, natuurlijk nog steeds de expositie. We gaan naar Zandvoort in het Zandvoort Museum. Tegelijkertijd met VVV, wat er zit. Ja. ja uh, Alles komt samen in het museum. En dan uh, hebben we natuurlijk, daar hebben we het over gehad. constant morgen. met het Heemstedt Philharmonisch Orkest in de Protestantse Kerk. Uh, aanvang is drie uur. Ah, ja, drie maart. Ja, drie maart. Zet we er ah, ook bij? Ja, ja, ja, ja, We worden ingefluisterd live in een radiouitzending. Dat gaat natuurlijk helemaal niet, juffrouw. <laughs> juffrouw Conny. Juf Even afmaken. Klessen concert. Dat is dus morgen in de Protestantse Kerk. Drie uur begint het. Half drie kerk open. En de tronsprijs is vijf euro.